7 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft alle Nederlanders in Jemen het dringende advies om dat land te verlaten. Gisteren werden Nederlanders al ontraden om het land te bezoeken. Reden zijn de verhoogde terreurdreiging en de stammenconflicten in de regio. In Jemen zijn nu 40 geregistreerde Nederlanders. Zes van hen werken op de ambassade. Het ministerie weet nog niet of ook zij teruggehaald worden. Verenigde Staten en Groot-Brittannië raden hun burgers ook aan om Jemen te verlaten. De twee landen halen ook hun diplomatiek personeel uit het land terug. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is er geen gerichte dreiging tegen Nederland... maar kunnen overal westerse doelen worden aangevallen. Drie militairen van de politietrainingsmissie in Afghanistan worden verdacht van strafbare feiten. Ze zijn teruggehaald naar Nederland. De drie worden verdacht van verduistering, valsheid in geschriften en oplichting... De commandant van de basis in de provincie Kunduz... deed aangifte bij de Marasocé in Afghanistan en die onderzoekt de zaak. De politierechter in Amsterdam heeft drie leden van een bende... Roemeense zakkenrollers veroordeeld tot gevangenisstraffen... van vijf, zes en tien weken. De vandaag kregen twee andere vijf weken opgelegd en een derde zes. Ze werden afgelopen weekend gearresteerd... toen ze werden betrapt tijdens de Gay Pride. In totaal werden 43 Roemenen en twee Polen aangehouden voor zakkenrollerij. Oud-president George W. Bush is in een ziekenhuis in Dallas geopereerd aan zijn hart. Hij had een verstopte kransslagader. De operatie verliep zonder problemen. Bush laat weten dat hij zich inmiddels al een stuk beter voelt. Morgen mag hij het ziekenhuis alweer verlaten en donderdag wil hij dan weer aan het werk. Het weer in het oosten kan nog een bui vallen. Morgen veel bewolking, mogelijk flink wat regen, voornamelijk in het oosten. En het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Er staat bij elkaar nog 14 kilometer... en die staan eigenlijk allemaal nog rond Amsterdam. Dat heeft te maken met twee aanrijdingen. Zo is de A8 Amsterdam richting Zaandam nog steeds dicht... tussen de knopen de Koenplein en Zaandam. Volgens Rijkswaterstaat gaat dat pas rond 8 uur weer open. Verkeer kan het beste omrijden via de A9. Er was ook een aanrijding bij de Koentunnel. Op de A10-de ring west richting Den Haag... tussen knopen Koenplein en Hemhavens nog 2 kilometer. De rechterrijschok is nog dicht.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 De NTR... Dames en heren, goedenavond. Onze gast werd eind vorige eeuw dankzij zijn vrouw verliefd op Suriname... waar hij diverse non-fictieboeken over schreef. Maar nu is er een roman, Jelaya, waarin hij als witte Nederlandse man... in de huid van twee Surinamers kruipt... die uiteindelijk nauw betrokken raken... bij de nog slepende rechtszaak rond de decembermoorden. Hier is Diederik Zambel. Uw presentator is... Frank van der Linden. Uh, Diederik, jouw echtgenote... Hè? Uh, documentairemaker Mirjam Marks. Hè? Ja. Ja. Wat denk je dat, dat zij tegenover... een kunststofredacteur omschreef... als het absolute dieptepunt... van jullie verblijf in Suriname? <laughs> Ze is hier te gast geweest. Is dat, uh, ons dieptepunt. Ja. Ik ben geneigd altijd aan de, de, de hoogtepunten te denken. Uh, Goh. Nee, daar, uh, ik zou het niet weten, maar uh, jullie hebben dat natuurlijk opgezocht. Er was dus een zoon. Rover. Ja. En er was dus een ziekenhuis. Ja, nee, dat klopt. Dan nou, zie je dat soort dingen. Uh, hij, hij is uh, nog steeds trouwens, hij groeit er langzaam overheen. Hij is nu bijna veertien. Astmatische aanleg. en uh, Hij heeft een tijdje in het ziekenhuis gelegen. En uh, ik heb er zelf bij een, uh, een paar verhalen over geschreven. Ook over de manier waarop hij in het ziekenhuis behandeld werd. En uh, liever gezegd ook over de manier waarop uh, verpleegkundigen... er uh, ja, eigenlijk helemaal niet mee om missen te gaan. Ja. Wat gebeurde daar dan op een dag? Ja, hij werd uh, ja, eigenlijk steeds benauwder. En uh, ja, we zagen... Uh, hij had één keer eerder een uh, astma-aanval echt gehad. Hij, hij scoort dus, uh, hebben we naar de hand begrepen... maximaal op, op dingen als... Uh, Honden, haren, uh, stof, huismeid ja. En dan ja, zo'n klein mannetje. Hij was toen een jaar of drie, denk ik, vier. En dan zie je zijn uh, uh, adem helemaal naar zijn keel gaan. Ja. Uh, het is, dat ziet er heel uh, griezelig uit. En het is niet zo'n... Uh, dat is hij nog steeds niet. Het is een beetje een frail uh, mannetje. Dus, ja, uh... en, en die verpleegster in het ziekenhuis werd geacht... Dat ja. op te lossen. Ja, ze werd geacht dat met op te lossen. puffer. Ja, met zo'n puffje. Nou, dat is op zich uh, eigenlijk niet zo'n gek probleem. Want en, en niet zo'n groot probleem, want je zet dat even, je, je ademt het in. En dan verbreedte uh, dat, verbreed, uh, dat uh, vergroot de capaciteit van je longen tijdelijk. Ja. En dan heb je weer wat meer zuurstof. Maar daar uh, ging dat niet goed. En uh, ze hebben hem uh, behandeld en ze probeerden dat. En op een gegeven moment, uh, ik geloof dat meer en ik allebei uh, even de gang op waren of zo. En toen op een gegeven moment was hij weg. Ik zei: Wat is er gebeurd hier dan? Nou? Ja, en nee, hebben we hem even naar de IC gebracht? Ze zeiden: Van de IC, we kunnen ja, even naar ja, de intensive ja, ja, care. Ja. Nou, ja. dat was uh, niet zo uh, acuut als het klonk. Maar daar hadden ze dan volgens die artsen wat betere apparatuur. En dan konden ze hem even aan de beademing leggen. Ja, jou, jouw vrouw heeft gewoon op een gegeven moment gezegd: Ik ga het wel doen, toch? Ik, ja. Ik neem het, uh, het, ik neem het even het initiatief. Ja. Ik ga die jongen redden. Dat is toch ongelooflijk? Ja, dat is ongelooflijk. Ja, ja. Uh, er was inderdaad één uh, verpleegkundige die. Op een gegeven moment met uh, die, die medicijnen uh, aankwam. En uh, ja, dan ging ze een beetje. Het hoort zo'n soort toetertje bij. En dat moet je dan op je mond zetten. Zeker bij kleine kinderen <lacht> moet dat. En dan uh, zat ze een beetje mee te prutsen. En toen gooien ze dingen op het maar bed. Goed, van kijk, kijk, dit, maar goed, doe zelf maar. Dit komt dus in de buurt van alle clichés die we kennen. over ja. Latijns-Amerikaanse landen. Suriname voorop. waar maar wat wordt gerotzijd. Hoe komt diezelfde echtgenote, deze Mirjam Marks... van wie je toch heel veel zal houden, schat? Ja, we zijn er overigens niet getrouwd, maar dat is, uh, dat is een klein dingetje. Maar goed, goed, Maar hoe komt zij op de gedachte om op een gegeven moment... zomaar vier open tickets naar Suriname te kopen voor jou en jullie kroost? Want, uh, waar reden neer zij, wij gaan gewoon op een dag. Ja als ik op jou moet wachten, dan gebeurt het niet. <laughs> Jij, denk, Diederik. Ja, ja als, ik denk dat daar wel een kern van waarheid in zit. Ik was toen net freelance journalist... en begon net wat opdrachtgevers te verzamelen. En die moet je dan zomaar in één keer achterlaten. Maar uh, toen was dat met Rover uh, nog niet gebeurd. Nee, nee uh, anders hadden we misschien toch wel even dieper over nagedacht. Nee, maar zij uh, was daar geweest, had daar opname gemaakt voor een uh, uh, ruilprogramma... waarin kinderen helemaal van positie uh, wisselen. <coughs> Niet het puberruil wat je nu ziet, want mm. dat is een uh, wat populaire variant ervan. Maar veel meer documentaire gedraaid en gemaakt. En Zij ging toen uh, met het uh, Nederlandse meisje naar Suriname, kwam terug, razend enthousiast... Ja, dan moet ik een keertje naartoe. En waarom wou jij niet? Nou, ik, het is niet zo dat ik... anders had ze die tickets niet gekocht. Als ze echt wist dat ik niet zou willen, ja. dan, uh, dan had ze dat risico niet gelopen. Maar ik zeg van ja, nee, maar dat komt wel. En ik ben toch wat voorzichtiger, denk ik, ja. dan zij. En uh, de reizen, het verkennen van nieuwe werelden, dat zit haar echt in het bloed. Ja. En de, ik denk dat ze me daar wel enigszins mee besmet de heeft. In komen daar uiteindelijk terecht. Uh, nou, dat beeld van Suriname in Nederland op dat moment... wij schrijven welk jaar zo'n beetje. 98. Ja, hoe was dat? Ja, uh, die, de binnenlandoorlog was uh, zeg maar de tweede helft van de jaren 80... ja, langzaam maar zeker tot een einde gekomen. Je, de, voor 82, 80, staatsgreep, uh, decembermoorden, Bouters, uh, dat was het beeld. En ja, ja. die clichés... Uh, je gaat, je gaat er naartoe om te kijken, zelf onbevangen in principe... met een uh, verbazing als uitgangspunt. En, en ja, ja, Misschien kunnen we hier ons voordeel mee doen... of uh, we merken wel hoe het op ons afkomt. Maar die clichés die je net beschreef, ja, Zuid-Amerikaanse land... Uh, hoe zou dat met de gezondheidszorg zitten met andere voorzieningen... die speelden wel natuurlijk. Maar nou is het interessante, en dat is ook een beetje uitgangspunt voor dit gesprek... dat eigenlijk iedereen die wij over jou gesproken hebben... Zegt die Diederik Samwel, die slaagt daarin om onbevangen te kijken, tot op de dag van vandaag. Hij oordeelt niet. Dat is leuk, ja. ja. Ik heb nog over die, uh, we noemen dat in Suriname een oddo, dat ja. is de tegeltekst. Ja, ja. Die komt nog, maar ik heb daar nog, uh, he, of, of je, dat je niet uh, iets met vooroordelen. Ja. Uh, ik denk dat over Suriname een hele bende vooroordelen bestaan. En. Um, daar ja, kun je alleen iets over zeggen, heel voorzichtig... en dan denk ik nog niet dat ik de waarheid in pacht heb... als je er een tijdje gezeten hebt. Oké, okay, vragen. Maar, Daar gaat ja. het om. Omvragen. Nou, die tegeltekst, hoe die precies luidt... dat ja, komen we tegen af. de klok van achter wel te weten. Hashtag Radio Kunststof voor uw Twitterberichten. www.radiokunststof.nl Even naar het gastenboek voor uw mails. Direct zou wel wel praten over Jelaya, zeg ik het zo goed? Heel He? goed, heel ja. de, goed. De roman... Uh, een verhaal niet over drugs, niet over Boutersen... Uh, maar over geur, over kleur, over mensen. Van vlees ja. en bloed in dat Suriname, over dilemma's. Um, er is uh, eigenlijk vooral in eerste instantie heel veel sfeer. Uh, je bent er als lezer. Ja. Je, je ruikt het, je kunt het aanraken. Er is, er is een, een, een, een, een land dat je omgeeft... Dat is mooi gezegd. Dat is uh, precies zoals ik het ervaar. En nou ja, als ik in ieder geval erop zit of jou je geslaagd ben om dat uh, op enige manier over ja, te brengen. Ja, ik liep, ik liep daar rond. Ik liep door die straten van Paramaribo en ik trok met, met die mensen op. Laten we de, de twee belangrijkste protagonisten in, in, ja. de, in de roman door Wier Ogen Wij Kijken Naar Het Land en, en naar de jongste geschiedenis van dat land even voorstellen. Hoe zou jij um, Stan introduceren? En wij zeggen Stan. Uh, Stan. Stan. Okay. Stanley. Stanley. En hij, ik heb hem ook als bijnaam. krijgt hij de naam uh, Stan Guts. Niet Stan Guts, maar Stan ja. Guts. Omdat ja. hij, uh, hij is niet bang. En uh, als het moet, dan gebruikt hij zijn vuisten. Dat is een jongen. Uh, groeit op in een wat middenstandsgezin. Zijn vader is hoog bij het ministerie van Onderwijs. Kan niet zo goed van uh, drank afblijven. Zijn handen zitten wel eens wat los. Uit welke bevolkingsgroep komt hij? Hmm, Creoles is mm hij. -hmm. En um, hij kan, Stan kan van begin af aan niet tegen onrecht, want dat wordt hem van tijd tot tijd door zijn vader aangedaan. Zijn moeder die zal die van altijd uh, beschermen, zoals Vietnamse ja. mannen dat heel erg met uh, met hun moeder zullen doen. Kunnen ze eigenlijk niet zonder. En uh, ja, in de loop der jaren, want ik volg dus die bijna hoofdpersonen uh, van 73 tot en met 2012, ik spring door de tijd en ik laat zien wat, er, wat die omstandigheden die daar voortdurend wisselen, wat dat voor rechtstreekse praktische gevolgen heeft voor, de, voor die hoofdpersonen. En uh, tegenover hem staat Deo ja. Nappersat. Dat is een Indusstaanse jongen. Ja. Slim, ambitieus, ondernemend. Maar luister even, want dit is de muziek van Deo. Dit is Curtis Mayfield. Daar gaan okay. we even van ja, genieten. Door. Ja, laat maar even horen, jongens. Curtis Mayfield hadden we en dat willen we verblijven horen. Dat was lekker. Wat beschrijft het is, wat is dat voor muziek? Ja, dit is uh, in, in Suriname soulmuziek. Uh, daar, daar zijn ze helemaal gek van. Uh, zeker in de jaren 70, uh, ja, uh, 80... Er waren nauwelijks televisies. Die kwamen uh, heel voorzichtig. Als er iemand in de wijk eentje had, dan gingen ze daar. Uh, ja, stonden ze allemaal op het erf te kijken. En dan vooral die uh, nummers met solo-artiesten, uh, ah, oorbelletjes, uh, iets te lange haren, uh, enorme brede. En er, vooral de Hindustanen hielden hiervan? Nee, uh, eigenlijk meer Krills. Echt waar? Ja, maar die Hindustanen hielden er ook van. Maar die hadden wel weer hun eigen. Waarom beschrijf je hem dan aan Deel toe? Nou, Deo, uh, die uh, is een slimme jongen was op school slim, maar eh, al, dacht altijd drie, vier stappen vooruit. En eh, die dacht van nou, ik wil gewoon... Ik haal, hij hield wel van feesten. Maar hij wilde, uh, dat heeft hij ook gedaan, hij heeft een uh, op PD zeg maar op de, de vrijdag dat er uh, was uitbetaald. Soms had hij had je dan de Fortnite, dat het uh, eens in de twee weken werd uitbetaald, het loon. Dan organiseerde hij een maandelijks feest. En dan haalde hij geen dj's, maar operators... Ja. Uh, van een uh, bekend, bekend radiostation. En hij zei van ja, ik kan wel uh, mijn eigen Hinoestase feestje gaan maken. Maar uh, de echte partytijgers, dat, dat zijn de kreols jongens. Dus ja, hij ja, zorgde ja, ja. ook dat die operators kreols uh, waren. Van hij daar, had daar heel goed over nagedacht. Vandaar Curtis Mayfield. Curtis Mayfield. Ja. Uh. So in love ja de favoriete Muziek van Deo, een van de hoofdpersonages in Jelaya, de roman van Diederik Samwell. Een Surinaamse roman staat uh, op het omslag. En dan is er uh, die tweede jongen, we hebben het al heel even over hem gehad. Hè. Stan, uh, ja. wat voor muziek houdt hij van? Hij houdt uh, eigenlijk ook wel van, van diezelfde soort mu muziek. Uh, ik, heb, ik kom niet uit die tijd, want ik ben begin jaren 60 geboren. En nou, ja, op middelbare school luister ik ook wel... Een beetje naar dat soort muziek. Maar dat was op een of andere manier toch iets minder populair dan het toen in Suriname geweest moet zijn. Want je had toen bijvoorbeeld Curtis Mayfield. Had je hele uh, fanclubs en die organiseerde dancecontests. Uh, ja, dat was alleen een feest. Er stond alleen maar een teken van Curtis Mayfield. Ja, maar er is één ja. speciaal nummer. Dat ja. ja. weten ah, ja. van Marvelous Mary Johnson. Marvelous Marv Johnson is Marvelous Marv Johnson, ja. ja, ja. ja dat ja. is uh, het favoriete nummer van, uh, van Stan Simons. Ja. Daar komt hij. うん。 Kijk, okay, daar hebben ze dus uh, Stan, die Creëlse jongen, ja. en Dale, die Hindoestaanse zakenman. En uh, zij uh, hebben een gemeenschappelijke liefde, mag je wel zeggen, hè, voor Jelaya. Ja, dat is Jelaya. Ja. Wat voor soort vrouw is dat? Ja, zij is uh, Hindoestaans ook. Uh, misschien dat er een beetje ander bloed uh, bij zit, wat in Suriname kan gebeuren. Maar in principe, uh, Hindoestaans, uh, ja, daar vallen ze als een blok voor, allebei. Ja. En Deo, die uh, pakt dat uh, iets slimmer aan. Maar hij heeft één groot probleem. En dat weet hij van begin af aan. Hij behoort tot een andere kaste dan Jelaya. En in, in Suriname, onder Hindoestanen... maar ook in Nederland uh, speelt dat overigens nog steeds. Wordt wel ietsjes minder. Maar als je niet tot die juiste sociale klasse behoort... dan kun je niet met dat meisje thuis komen. Want hij ja. zat hoger, een stuk hoger. En zijn ouders hadden eigenlijk al van begin af aan... een bepaalde bedoeling met hun oudste zoon. Die zouden ze aan een geschikt meisje uithuwelijken... Dus het was per definitie kansloos. En dan moet je ook weten dat Hindustaanse ouders. Uh, die spreek je niet tegen. De Creelse ouders trouwens ook niet. Maar uh, ja. ja, ouders hebben een enorm uh, gezag. Dus dat, uh, ja. dat was het probleem. Dus zij kregen een hele ge geheime verhouding. Ik vind het wel leuk als je even een klein stukje leest. over een, een moment van intimiteit tussen deze twee. Deo en uh, Jelaya. Pagina 240, heb ik het hier ja. Dan krijgt de uh, lezer, uh, de luisteraar zou ik moeten zeggen. ook even een indruk. Van de Deze. stijl van jouw man. Ja. Wie ben je? Wat wil je? En wie ben ik voor jou? Nog steeds dat leuke meisje met wie je niet mocht? Haar woorden werden onderbroken door een doffe tik. Het volgende moment was de ruimte gehuld in duisternis. Er klonk gevloek vanuit de keuken. Iemand schreeuwde om een kokolampoe. Terwijl zijn ogen het donker aftastten, schoof Jelaya haar stoel naar achter en stond op. Ze deed twee passen in zijn richting, pakte met beide handen zijn gezicht om hem vol op zijn mond te zoeken. Zoenen. zoenen. Met een zucht die in één keer zijn hart weer op de juiste plaats bracht... drukte hij haar tegen zich aan. Haar tong gleed zijn mond binnen. Geen idee hoe lang het duurde, maar het besef van tijd was hem al eerder ontschoten. Toen ze veerste vaccinelichtjes op tafel zetten, zat Jelaya alweer tegenover hem. Een en al grijns. Stroom, no day. Lang leven de centrale op Brokopondo. Lang leven Suriname. Ook zonder stroom en bij het licht van olielampen... bleek de keuken prima te functioneren. Deel zag sautosoup gebakken garnalen en bang bang filet voorbij komen. Aan de smaak lag het niet, maar veel kreeg je niet naar binnen. Terwijl Jelaya een stuk doorvertelde en het intermezzo schijnbaar alweer achter zich had gelaten, deed hij dappere pogingen zich niet af te vragen wat hem nog meer te wachten stond vanavond. Tegelijkertijd probeerde hij krampachtig de herinneringen aan de bioscoop en de schoolfeesten van zich af te schudden. Ook toen was Jelaya hem tijdens het uitvallen van de stroom zonder aarzelen te lijf gegaan. Alsof ze het moment koesterde en de tijd wilde bevriezen. Ja, zo vermengen die mensen zich met elkaar, zo uh, vermengen die bevolkingsgroepen zich met elkaar. En in een recensie in de ware tijd in Suriname... werd dat er ook als een van de belangrijkste elementen uitgepikt. Hè? Ja. Dat jij durfde te zeggen ja. wat zij zelf niet durfde te zeggen, en dat was... Nou, bijvoorbeeld, dat, uh, en dat geldt ook een beetje voor Nederland... Van Suriname is een maatschappij waarin iedereen schijnbaar moeiteloos uh, samen en met elkaar uh, leeft. Al die Gedroomde multiculturele maatschappij Ja, en dat is denk ik ook wel zo. Er zal niet snel iemand een mes in zijn rug krijgen omdat hij een andere huidskleur heeft. Maar uh, het is ook een beetje schijn. Want er wordt wel degelijk ge gediscrimineerd. En dat kan, uh, als je bij een stoplicht staat, dan zie je dat dan... Uh, de, een, ...een Creelse jongen, uh, die ziet daar die koelie uh, in, in die auto's, een hindoe staan... Nee. Ja, dan zitten ze elkaar zo'n beetje ja, te sarren of niet. En, uh, maar dit, het is niet helemaal alleen een grap. Nee, ik hoorde ook dus, voortdurend onderuit... een paar jaar geleden in, in Suriname vrij harde grappen. van die bevolkingsgroepen over elkaar. En eentje die ik gewoon wel vijf of acht keer heb gehoord in die drie weken. die ging ongeveer als volgt: uh, Hoe uh, komt een uh, Chinees aan een fiets? Nou, ja. Die heeft er dan hard voor gewerkt. Zeggen ja, zeker. Ja, ja. ja. Hoe komt een Hindoestaan aan een fiets? Die zal ik wel voor een prikje gekocht hebben. heeft hij georven, want het zijn oh. rijke families. Ah. Hoe komt een creole aan de fiets? Nou, die zal hem er wel ergens achterover gedrukt hebben. Ja, ik bedoel, dat heb jij dus ook wel gemerkt of gevoeld? Ja, ja nee, maar het, het, uh, ja, je voelt het. Er zit ergens onderhuids toch een soort spanning tussen die bevolkingsgroepen. En het verandert uh, langzaam, want ik denk dat het uh, een, aantal, een paar decennia geleden... Wel, wel sterker moet zijn geweest. He, maar er wordt nu over en weer wel uh, getrouwd. He. Wat ik net vertelde van uh, Hinnostaanse families. Die uh, hebben van tevoren al bedacht met wie uh, hun ja. zoon of dochter zou moeten trouwen. Maar dat verandert. En, maar uh, er is dus nog steeds wel een element van wat jij zelf ook ik, in de roman als huigelachtigheid beschrijft. Uh, ja, ja, in de ware tijd hadden ze dat inderdaad uitgelegd. Ja, huigelachtig, ik weet het niet. Het, uh, nou, schijn, het, het, het, het, het, het schijn en wezen. Ja, hè? schijn. Ja. Ja. Het is, uh, en dat is precies het... Uh, Daarom durf ik ook niet zeggen, ik ben, ik ben er nu alles bij elkaar zes jaar, heb ik er gewoond en gewerkt. En of ik nou echt uh, de, de bedoelingen van al die mensen kan doorgronden, ik dacht ja. het niet. En, nee. en misschien dat er wel steeds meer raadsels bijkomen. Je, je kan niet uh, de vinger erachter maar. krijgen bij iedereen. Je bent op een gegeven moment uh, na die eerdere jaren daar in 2011 voor research naar Suriname gegaan. Hè? Je beschrijft ook ergens achter in het boek hoe je er een praatje staat te houden... op een erf met een oude man, notitieblokje bij de hand en zo. Het, het ja. fijne journalistieke handwerk, zal ik maar zeggen. Uh, in de namiddag sprak ik met een mati over de militaire tijd. Een ja. kameraad, ja. uh, Dat moet ook een feestje zijn geweest, denk ik, om, om dat te gaan doen. Ja, absoluut. Want uh, ik had, zeg maar, uh, nou, in de loop van 2011, misschien iets eerder... had ik het idee om deze roman te gaan schrijven... Om, uh, een verhaal van binnenuit. Van binnenuit die samenleving. Met een aantal hoofdpersonen. Eerst had ik een meer. Toen werden het er twee. Met uiteraard een knappe vrouw. Dat is waar ze allebei een onmogelijke liefde voor koesteren. Maar ik wilde ze wel in de tijd plaatsen. En dan telkens grote sprongen maken. En die structuur bedacht dat je... Um, als je een tijdsprong maakt. Dat je dan elke tijdvak wil laten inleiden. Door een min of meer neutraal personage. Ja, maar en, dat is dus een heel mooi kaleidoscopisch ja. effect dat ontstaat. We maken inderdaad... Uh, sprongen door de tijd mee. Een uh, groot jaartal staat er dan. Mm -hmm. En het jaartal dat wordt als het ware ingeleid door een monoloogje. Een innerlijke ja. monoloog. Van, Vanuit de ik Van een stem. Ja. Hè? Ja. Uh, en zo leren we verschillende mensen kennen... die verschillende lichten werpen op Suriname. Ja. En daarnaast blijven er die grote verhaallijnen over deel... De ja, Hindustaanse Zakenman en Stan. En Stan? Ja. Hosselaar van Creolse afkomst. Ja, uh, ja Hosselaar, dat uh, klopt. Ja. Uh, nee, terwijl, op een gegeven moment had ik die structuur. Uh, stond er op een gegeven moment voor ogen en dan kun je inderdaad, en dat is heel erg leuk. Um, of ik nou met die oude meneer stond te praten. of dat ik uh, van nou ah, nee, maar van die uh, Stan, dat moet echt ook een beetje een kikker worden. En dat hij dat er naar uitziet later om die, die wijde pijpen zelf aan te gaan trekken. Nee. en uh, kruisnoordje te laten staan, een oorbelletje, en oorbelletje. Waarom en... mocht het Diederik, geen geen sleutelroman worden? Waarom mochten die figuren niet herleidbaar zijn... tot echte nou, levende Surinamers? Daar heb ik twee redenen voor. Uh, ik ben voorzichtig geweest, want Suriname is een kleine gemeenschap... en ze hebben allemaal hele lange tenen. Dus als je die of uh, tenen of je kunt iemand tegen de schenen schoppen... dat wilde ik niet. Uh, Waarom niet? Wat maakt het uit? Ja, nee, ik, uh, ja, ik, ik, Je bent eigenlijk ook een beetje Surinamer Ik ben beleefd, worden. ja, misschien <laughs> is het dat. En uh, aan de andere kant, als ik een sleutelroman wil zeggen... dat je gewoon één op één die karakters... kun je zo verplaatsen ja. naar werkelijk bestaande figuren. En uh, dan zou, want uh, die uh, werkelijke politieke veranderingen... Uh, de staatsgreep, de decembermoorden... ze spelen allemaal op de achtergrond een rol. In elk tijdvak nee. ben ik expres net voor of net na zo'n cruciale... Uh, Periode of, of uh, uh, gebeurtenissen gaan zitten. En als ik dat wel zou doen, dan komt weer de nadruk op meneer Boutussen, Brunswijk. Maar Noem ze allemaal ik, maar op. Dat vind te het leggen. toch spannend, want, ja. want jij, jij zegt nu niet het, wat het meest gevoelige is. En dat schrijf je achter in je boek. Ja. Helemaal achter in je boek wel. Ik ga ja. even citeren. Ja, goed. Zodra ik een boek vol herkenbare figuren. eenvoudig te herleiden zou, zou publiceren. zou ik allerlei mensen nooit meer onder ogen kunnen komen. Want misschien dat ze mij dan al bij de zanderij. Ja. Het vliegveld, de toegang tot het land zouden ontzeggen. Dat is. Uh, uh... Een, een overdrijving. Soms moet je dingen wat aanzetten. Maar, maar het zal er niet zomaar staan. Nee, het zit wel een keer van waarheid in. Ik heb dat niet uh, gewild. Want, ja, ja. Uh, lange tenen, mensen voor het hoofd stoten. Uh, ja. ja en, en, en, en het element ja. van persvrijheid raakt er dat hier ook nog een klein beetje aan. Van, je, je moet daar sowieso voorzichtig zijn met ja. waarheid in dat land. Ja. Er zit één uh, personage in. Dat is iets meer dan een, uh, uh, een bijrol. Jason. Uh, dat is Jason. Dat is een journalist. En die uh, moet op een gegeven moment in december 82 want zo dicht zit ik wel, hoor, op die, uh, die werkelijke geschiedenis. Mm -hmm. December 82 is hij uh, betrokken bij een paar journalisten. Daar spreekt hij regelmatig mee. En een paar van die journalisten die zijn toen omgebracht in december 82. Dus hij moet hals over kop uh, het land uit. En pas veel later, in de loop van de jaren 80, uh, besluit hij terug te gaan. Omdat hij vindt dat... Ja, alle verhalen die hij in Nederland hoort vanuit Suriname, die kloppen niet. Althans, ja, die zijn aangedikt, ingekleurd, uh, noem het allemaal ja. op. En uh, hij wilde toch met eigen ogen en oren wilde dat gaan volgen. Ja. En het is uh, uh, toch gewoon een, een land waar, in ieder geval, die tijd de censuur welig ja, uh, schetst dat, dat is? Hoe, hoe, nou, hoe dit, merk je dat daar uh, dat Dat daar heb ik wel tijd? hem ook laten beschrijven. Want hij mag dan, hij werkt, uh, dat heb ik dan geen uh, fictieve naam gegeven... maar de ware tijd uh, is nog steeds het, het leidende uh, dagblad. Ja. Daar komt hij weer terecht. En in, in het, uh, als hij terugkomt in een moeilijke tijd... dan uh, worden alle berichten waar uh, militairen bij betrokken zijn... die worden altijd bovenaan de pagina uh, gezet. En dan moeten ook alle... Uh, de, de hele erenlijst van zo iemand moet erbij worden. En, de, en die heren er ook wel eens binnen. En haal ze dan een ja. bericht uit of zet er een bericht komt, in? Ja, en daar komt hij dan uh, gaandeweg achter. Maar ja, hij denkt van, ik, ik constateer het. En misschien komt ooit de tijd dat ik er nog eens een keer een boekje op, ja. over open kan doen. Maar ja, anders ben ik mijn leven ja, Jij bent niet, zelf uh, al, als journalist werkzaam in Suriname... maar ook eenmaal gecensureerd als ik het uh, Ja, gecensureerd niet. Ik zou het noemen? Ik ben wel subtiel zeg maar, euh, heb ik wat euh, aanwijzingen gekregen... om daar toch maar niet euh, al te diep op in te gaan. Dat ging over, euh, we hadden het net over Chinezen. Er zit ook een Chinese winkelier in Jalaya. Ja. Maar euh, Chinezen, in elke vlucht naar Suriname zit wel een Chinese familie. Binnen no time krijgen die een verblijfsvergunning, een werkvergunning. Allerlei privileges. Ja, nou, privileges. Alles wordt voor ze geregeld. Ja. En zij drijven dus zo'n beetje de complete middenstand in Suriname. Ze hebben alle uh, supermarkten en vaak ook een soort warenhuizen... Er zitten uh, ja, een bepaald aantal ondernemers... En wat, wat kon vastgoed... je daar nou beter niet over schrijven dan? Om erachter te komen hoe ze zo snel aan die papieren komen... wie precies die jongens in het vastgoed zitten... die ervoor zorgen ja. dat de Chinezen prachtig... En hoe is jou dat dan te, te ja, verhalen Ja, van niks en Ook gewoon als ik zat te vertellen van... Goh, Didi, want zo noemen ze hem allemaal... Ja. Waar ben je nu? In mijn dus van, nou, Ik ben een verhaal aan het schrijven voor het blad Onze Wereld. Keurig achtergrondverhaal. Is ook wel gepubliceerd, maar het was redelijk onschuldig. Maar dat ging over uh, de opkomst van die Chinezen. Ja, maar dan meer in de, in, in de sfeertekening ja. toch, dacht ja, ik, dan aan de harde research. Nee, klopt. Ja, en, uh, en hoe voelt dat om te zeggen, van, dat doe ik dan dus niet? Ja, dat is, ja maar dat, uh, dan denk ik van, nou, aan de ene kant, het, het is die uh, hele kleine gemeenschap en dan zou je misschien toch bedreigd of geïntimideerd kunnen worden. Het gebeurt wel. Het ja, gebeurt niet vaak. Ik hoor Arnold Karsken al zeggen... schande dat je daaraan ja, hebt toegegeven. Ja. En, en wat zeg jij dan, Arnold? Luister nou. Ja, maar ja, misschien kun je toch beter... Uh, uh, ja, toch proberen van binnenuit zo'n soort verhaal te achterhalen. Om het dus veel subtieler aan te pakken. Dat is mijn aanpak. Ja, ja maar goed, ik... Uh, <laughs> ja. Maar in die zin ben ik ook niet ja. zo'n harde journalist. Ik ben ook geen echte ja, Dat is gewoon een lieve jongen. Die, die, die is wel wel eens zo'n lieve ja, ach, ja. Ja, ja We gaan er even <laughs> uit. Dan gaan wij aan de vrije rijden. De files. <laughs> Die staan op de A8 vanaf Amsterdam naar Zaandam verklopend Zaandam 2 kilometer. Na een ongeluk is de rijbaan naar knooppunt Zaandam nog altijd dicht. Het zal waarschijnlijk duren tot 8 uur vanavond. Omrijden is beter via de A9. Op de A10 West tussen Afrit, Haarlem en knooppunt Koenplein in 4 kilometer. En op de A16 ook daar gebeurde een ongeluk vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Voor Breda Noord staat 3 kilometer. NTR. Speciaal voor iedereen. Kunststof op Radio 1. Maandag tot en met donderdag met verhalen over de wonderenwereld... van kunst, cultuur en media. Met vanavond als gast Diederik Samuel. Hij schreef de Surinaamse roman Jelaya. Uh, Diederik, er is één nacht, de decembernacht... Yes. die van uh, groot belang is in uh, jouw roman. Sten, de chauffeur. Wat is zijn functie precies? Hij is. Uh, ik heb al verteld dat hij uh, niet tegen onrecht kan. Hij... Uh is in principe recht door zee. Hij, uh, van, uh, niet, je moet niet, geen grappen met hem uithalen en niet moeilijk doen. Want als het tegen zit, dan uh, slaat hij erop. Als hij vindt dat hij gelijk heeft... dan probeert hij dat met woorden op te lossen... maar liever nog met zijn vuisten. Dat doet hij ook in de militaire tijd. In het begin jaren tachtig. Dan wordt er een avondklok ingesteld. En denk, ja, avondklok, wat de hek. Ik moet mijn bier lekker pakken. Ik moet naar mijn muziek kunnen luisteren, toch? Ja. En uh, dat doet hij. En natuurlijk wordt hij een keertje gepakt. En hij wordt nog een keer gepakt. En uh, hij maakt ook uh, op een gegeven moment uh, echt stennis uh, uh, met, een, met een militair. Hij denkt gewoon van, nou, die, die gast kan wel een stengun of een uzi hebben. Maar wat is hij meer dan ik? Ja, mooie scène. Hij loopt dan op een gegeven moment na een verhoor. Wat is het, een kazerne uit? Hij hoort achter zich een wapen klikken. Ja, en, en dan, dan jij... denk je van, het is mijn laatste moment uh, geweest. Ja. Maar hij loopt door. Hij loopt gewoon door. Hij heeft uh, dan, het is wel een slimmigheidje van hem, want hij uh, is dan... Uh, in conflict geraakt op straat. Hij, uh, hij is een buitengewoon goede chauffeur. Hij is ook handig met uh, apparaten, met motoren. Dus hij werkt voor het ziekenhuis en moet medicijnen rondrijden. En hij en het komt een soort roadblok, midden in de stad. En hij ziet militairen die staan daar met een paar meisjes uh, te kletsen. En hij vindt, ja, roadblok, wat is dit? Uh, ik moet die medicijnen kwijt. Dus hij uh, zet zijn auto... Op de andere kant van de weg, uh, scheurt er langs. En nou wordt die, uh, dan wordt hij. De militairen komen dan wel in actie. En dan krijgt hij een enorme tik met de achterkant van een geweer. En dan denk ik vraag nou, me nu: ben ik helemaal weg. Dus uh, hmm. vol gas. En ik waar moet ik naartoe? Ze dus komen hem achterna. En dan rijdt hij naar het hoofdkantoor in het fort van waar de militairen zitten, waar dan een commandant zit. En hij zegt: Ik ga aangeven doen. En dan ja. denk ik nou, denk, ja, goed, zo, zo'n jongen. Ja, ja. En die militairen ook niet helemaal dom. Nee. Die zet hem op een gegeven moment aan het werk uh, als ja. chauffeur. En zegt nou, kom jij dan maar hier chauffeur en houden we je ook fijn in de gaten. Ja, we kunnen twee dingen doen. We kunnen je gebruik van je maken of we kunnen je helemaal uh, breken. Maar dan doen ja. we dat ook met je familie. En, dus. en, en nu ga ik jou vragen om een passage uit het boek te lezen. Die gaat over die nacht van de moorden, eigenlijk. Ja. En Stan vervoerd ja, ja wie eigenlijk. En dat gaat later in het verhaal nog een grote rol spelen. Luister, ja. Luistert u naar Diederik Sammel. Wat hem wel dwars had, was die ene decembernacht. Gebeld worden, mensen ophalen, afzetten, wachten tot ze klaar waren. Die routine had hij tijdens die bewuste nacht toch anders beleefd. Zij het met terugwerkende kracht, omdat hem pas in de loop van de volgende dag... duidelijk was geworden wat er was gebeurd. Het was toch al een drukke, nerveuze avond geweest... Stan had een paar keer dezelfde route moeten afleggen, soms met dezelfde passagiers. Zoals wel vaker was er aan het eind van de avond kennelijk een meeting in het fort. Er waren in elk geval meer auto's die af en aan reden. Veel bedrijvigheid bij de poort. Ze hadden hem langer laten wachten dan gebruikelijk. Ook dat had hij zich pas achteraf gerealiseerd. Toen hij wist dat ze die mensen hadden doodgeschoten. Een gruwelijk idee. Te weten dat bepaalde figuren die bij hem op de achterbank hadden gezeten... van wie hij wist waar ze woonden, waar ze werkten en vergaderden dat diezelfde figuren iets later, iets verderop, binnen de muren van het fort... ijskoud vijftien man naar de andere wereld hadden geholpen. Of daartoe de opdracht hadden gegeven. Zoiets wilde hij niet weten. Al wist hij niets over de daders en had hij geen flauw idee wat de aanleiding was... en wat er precies was voorgevallen, toch voelde hij zich betrapt. Schuldig? Dat niet. Evenmin medeplichtig. Hij had er niets mee te maken gehad. Tegelijkertijd bekroop hij met het gevoel dat hij in de val was gelokt meegesleurd in de blinde woede van bange en gewetenloze militairen. Hoe gering zijn aandeel ook was geweest... zijn aanwezigheid, zijn rol die avond maakte hem ongewild tot betrokkenen. Want zeg nou zelf, zonder chauffeur waren die mannen niet in het fort gekomen. Het leverde Sten een akelige nasmaak op die met geen mogelijkheid verdween. Niets hielp, geen drank, geen vrouw. Zelfs een weekje in het bos maakte geen verschil. De herinnering bleef hem achtervolgen... Met de vraag waarom hij nooit had geweigerd nog lange ritten te maken voor de militairen. Ja, hij wist zelf donders goed dat hij nooit enige keuze had gehad. Maar zo had hij wel degelijk met iets te maken gekregen... waar geen mens ooit iets mee te maken zou willen hebben. Kaken op elkaar. Geen woord zou hij erover loslaten. Nog niet tegen de vrouw, de tofste Mattie. En als hij ooit kinderen kreeg, zouden ze er nimmer iets over te horen krijgen. En ook al lag hij er een enkele keer van wakker... het bizarre was dat hij niet terugkomt. Zou hij daadwerkelijk proberen te ontkomen... aan zijn verplichtingen tegenover de militairen... dan zouden ze hem overal werden te vinden. Wie weet wat ze hem of zijn familie aan zouden doen. Niets viel uit te sluiten na de moorden in het fort. Ja, die stern die zit dus in gewetensnood. En nou, Jij moet proberen die gewetensnood tot leven te brengen als auteur. Hoe was het nou voor jou als bakra, als Witte Hollander... om vanuit dat perspectief te schrijven? Ja, ik heb... Uh... Ik heb hem toch zoveel mogelijk geprobeerd te verplaatsen in uh, vooral die Sten. Een nou deel ook, want uh, die heeft weer wat andere problemen. Um, ik heb hem ook meegegeven wat ik vind dat uh, in Suriname wel meer het geval is bij... Uh, er is iets ongrijpbaars. Je, je hebt het idee dat je mensen uh, redelijk goed kent... Mm -hmm. en toch kun je op bepaalde dingen niet de vinger erachter krijgen... Um, Surinamers zijn helemaal niet zo openhartig als ze in eerste instantie Ze lijken. doen openhartig. Ja, ze zijn buitengewoon hartelijk warm. Ja. En uh, ja. je kunt heel veel van ze voor elkaar krijgen. En, uh ja, als je een beetje krediet hebt, dan, dan lukt het allemaal wel. Maar dat ze echt uh, precies aangeven. Wat er bijvoorbeeld thuis met, met, met vrouwen. Ja, ja, er wordt natuurlijk wordt een steken verhaal. Ik ben nog steeds lid van een voetbalteam. En er worden natuurlijk altijd over, over vrouwen gesproken. Ja. Steken verhalen. Maar hoe het echt thuis is. Of ze met de vrouwen overhoop ligt. Ja, wat ze precies eventueel ja. nog aan buitenvrouwen rondloopt en zo. Nee, dat nou, ga je niet nee. helemaal nee. horen. Nee. Nee. nee, nee. Dus dat. dat uh, uh, en in dit geval, uh, die Sten... Uh, wordt dus ongewild, omdat je een goede chauffeur is... gaan die uh, het militaire gezag... dat zijn inderdaad de, de, de groep van vijftien militairen... die toen de macht hadden gegrepen. Uh, uiteindelijk zijn er wat minder van overgebleven. Maar uh, die schakelen er min. Ja, en ik, hoe dat afloopt, daar kom ik later nog op ja. terug. Ik, ik wil even die achtergrond van die bakra tegenover mij verkennen. Ja. Jouw eigen roots. Hè? Opgegroeid in uh, Oud-Zuid. Vader was uh, advocaat. Ja. Uh, en jouw moeder was Louise Groenman, die... Uh, Sociologiebedrijf, meen ik. En, ja. Ja. Zij heeft toch nog voor D66 in de ja. Tweede Kamer ja. gezeten? zij heeft de winkelsluitingswet uh, op de naam Kijk, staan. Ja. toch? Ja. Wel. En jij bent... Met gelijkhandeling uh, ook. <laughs> ja, het En jij bent, dat gebeurt niet zo heel vaak in Nederland... Uh, eigenlijk na de scheiding van je ouders... bij jouw vader gebleven, toch? Ja, nou, het is niet zo dat wij daar een keuze in hadden. En dat vind ik ook, maar goed. Dat, hmm. dat, uh, dat moet je kinderen niet aandoen. Maar mijn ouders hadden dat zo besloten. Ja. Waarom? Eh... Uh, dat is een goede. Ik heb na heel lang uh, me dat af zitten vragen. En op een gegeven moment dacht ik van ja, dit is eigenlijk helemaal niet zo interessant. Het gaat uh, nu <lacht> om mij. Maar nou, het, het verhaal was dat uh, misschien als... Uh, en mijn, mijn moeder wilde toch... Uh, dat was niet in directe rijden. Althans, dat hebben ze me toen niet meegegeven. Maar die wilde uh, uh, voor zichzelf dingen gaan doen. Het was uh, zeg maar halverwege de jaren zeventig. Dus heel vaak gingen mensen nog niet uit elkaar. En het is ook niet zo dat uh, man en vrouw allebei werkten. Ik denk dat ze dat uh, behoorlijk ja, partner ja, moeder, gespeeld die, heeft. die koos voor een carrière. En, en Uiteindelijk moet dat een zeker bij. een rol gespeeld hebben. Ja, ja. Ja. Um, nou zou, uh, zei jouw beste vriend uh, Hans uh, Walder, een dierenarts. Die zei, Diederik heeft voor Jelaya eigenlijk een andere roman geschreven. Die wilde men niet uitgeven. En ik denk maar, vraag te mis: ja. dat dat een boek was over zijn vader. die zijn jeugd in Indië heeft doorgebracht. Dat, dat, hij is goed geïnformeerd. Is dat zo? Ja, ja nee, daar ben ik mee bezig. En uh, ja, dat zeg ik ook. E, Het uh, is voorgelegd, manuscript. Uh, uh, ik heb daar wat omzwervingen bij uitgevers meegemaakt, maar. Uh, het, het verhaal ligt er nog en ik uh, snap wel waarom die nog niet uitgegeven is. Omdat het misschien toch een te particulier verhaal is geweest. Zit er wel een, een link tussen, laten we zeggen, die hele tropenachtergrond van jouw vader en, en, en wat jij nu in Suriname oppikt? Want dat is dus allebei. Ja, natuurlijk. dat is wel een goeie. Ik heb uh, in een van mijn vorige boeken, dat was een non-fictieboek, waarin ik uh, de ervaringen van ons gezin in Suriname heb beschreven. Suriname in het hart. En ja. Als het een roman was geweest, had ik een soort, soort uh, ja, plot aan uh, kunnen koppelen. Maar toen ben ik me daar uh, kort in gaan verdiepen van hoe zou dit nou komen. Mijn vader is inderdaad in de tropen opgegroeid. Die voelde zich een paar jaar dat hij nog, uh, toen hij daar naartoe dat hij nog leefde, was het echt alsof hij thuis kwam. Het was fantastisch leuk om te zien. En hij heeft nog, uh, want toen was hij eigenlijk te slecht nog overwogen om zich daar voor langere tijd te gaan vestigen. Ja. En toen dacht ik, nou, misschien is er nog wel iets meer. En toen ben ik uh, op de naam Sam gaan kijken. Uh, plantages langs de Suriname-rivier. en de naam Samwel komt voor. Vrouwen, Samwel. Samwel is een uh, gebruikelijke naam in uh, mm -hmm. Midden-Afrika. Ja. Mijn uh, vrouw Mirjam is daar wel eens geweest en hij heeft eens dus een keer tegedronken bij een familie. Samwel. is ja. dus zo gek is, is het dit, niet. Er is een uh, gedeelde, ja, gedeelde tropenkolor, zullen we maar zeggen. Ja, nou, ik, uh, ik, ik voel me er wel erg op mijn gemak. En ja, die, die temperaturen en die, die muggen en toestanden, dat doet me allemaal helemaal niks. Nee. Nee. Nee. Je zei het uh, toen mijn vader nog leefde. Hij is op een wonderlijke manier geëindigd. Ja, ja, hij heeft uh, zelf een eind aan zijn leven gemaakt eigenlijk. Maar het ging toen al heel slecht met hem. Waarom, waarom uh, besloot hij het zelf te doen? Dat heeft hij altijd gezegd. Hij heeft het uh, aangekondigd. En hij heeft, uh, ja, van als ik gewoon te slecht ben... of als, ik, uh, als mijn zoon zich moeten gaan afvragen wat er met paar moet gebeuren... dan is het te laat. En dan ben ik er niet meer. Daar nee. kunnen jullie gerust over zijn, maar dat uh, ga ik jullie niet aandoen. En dan is het maar net waar je die, uh, uh, welke maatstaf je aanhoudt. En ik denk dat hij bij hem uh, ja, hoog of laag... Wat is pijn? Uh, mijn vader had overal pijn op het laatst. Hij had uh, verschillende, verschillende kwalen. Van, van botontkalking tot een nekhenia. Tot uh, chronische migraine. Maar die had hij al vanaf de tropen eigenlijk. Hmm. Dus ging, in, in, in hoeverre hing dat samen met wat hij had meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog? Dat moet hij zo. Dat moet hij wel. Hij is in de... Uh, hij is van 33, dus net uh, toen hij 11 was. Als de jongens 11 worden, moesten ze naar het uh, mannenkamp. En daar heeft hij gruwelijke dingen meegemaakt. Ik weet er een paar van, maar dat uh, de helft, uh, of nee, uh, veel meer. De, de moest hij zijn tong uh, een beetje eraf, daar zou hij nooit uh, nee. iets over zeggen. Nee. Ja. Hij is wel, we zijn ooit een keer uh, een soort sentimental journey gemaakt naar Indië. Dat bleef hij altijd zeggen: Indië. Zo goed als we via, ja. Indië, via Siam terug naar Nederland gingen. Maar niet <laughs> via Thailand. Maar, maar uh, dat is een soort sentimental journey. Heeft hij plekken laten zien waar ooit het uh, vrouwen- en het mannenkampen moet zijn geweest. Nou, dat was het dan. Laten we nu gaan eten en uh, klaar. Echt waar? Ja. Kende hij, jou, uh, kende hij jullie in, in het besluit om, om een punt achter zijn leven te zetten? Ja. Nee, dat had hij uh, aangekondigd. Ja. Wat niet wegneemt, dat je altijd denkt: van, nou, nee, maar zo slecht uh, zal het nog niet meer nee. gaan. Nee. En, en, en uh, hij, hij zal, mag ik ook aannemen, iets van, van jouw Suriname nog hebben willen verkennen voordat hij ging. Heeft hij zich daar nog wel in ondergedompeld? Ja, hij heeft. Uh, dat was. Uh, ja, eigenlijk het akelige was uh, dat uh, ik had toen mijn allereerste boek. Uh, dat kwam in 2002 uit. En ik had toen net. Uh, van de uitgever zo'n mooie, glimmende prospectus gekregen. Er stond van het boek in aangekondigd. Nou, komt dan februari, maart uh, 2002 uh, komt het uit. En ik wilde dat bij mijn vader langs gaan brengen. Toevallig had ik die dag ook een wat groter stuk in het parool staan. Nou, en mijn vader las altijd alles wat ik geschreven had. Dus uh, dat wilde ik hem laten zien. En toen vonden we hem uh, dood thuis. Jezus, wat een ironie. Ja. Je ziet dat toch om met een hele grote smile op je uh, gezicht te vertellen. Dat vind ik opvallend. Uh, ja, het, misschien komt het omdat ik er uh, wat dingen al over geschreven heb. Nee, het is, de, uh, ja, het is een akelig verhaal. Ja. Zoals de Duitsers ja. zo mooi, mooi zeggen: je hebt het overweldigd. Je hebt het overwonnen, vormgegeven of zo. Nou, dat weet ik. misschien. Uh, ja. Het is geen televisie, dus misschien. Ja, dus dat, <lacht> dat, dat, dat is toch een wat zenuwopspel. Ik weet ja, het niet. Maar, zou uh, kunnen. Ja. <coughs> uh, uh, jij, uh, je. Je hebt een, een ingewikkeld bestaan nu als het de financiën betreft. Ik bedoel freelancers, journalisten, dat is geen uh, Nee, Dit is een vechtmarkt geworden. Ja, <lacht> Maar dan is papa Frits toch een zegen geweest, geloof ik, of niet? Uh, dat hebben we een evenis? Uh, ja, toch? Ja, we hebben wel iets. Uh, wij, wij kunnen, dat, nee, dat klopt. Ja, we hebben wel een buffertje nog steeds. En uh, daar maken we ook reizen van. En dat is ontzettend grappig, want soms komt het inderdaad uh, wat minder binnen... dan we allebei uh, voorzien hadden. En uh, dan gaan we gewoon toch met ja, de kinderen... Bedoel, documentaire, uh, het documentaire maakt ze je, je, Dat is ras, hè? documentaire maakt ze. Vriendin, moet ik zeggen, Jan ja. Marx. Jij schrijft stukken, soms uh, voor weekbladen. Je publiceert een ja. mooie eerste roman. Hoe, hoe is dat om, om zo mooi werk te maken, met elkaar te buffelen... en dat je dan... Ja, eigenlijk uh, moet schapen om rond te komen. Ja, dat is, ja, nou, ik vind het wel sterk uitgedrukt. We komen nou, zou het, naar, het nou, zelf kwalificeren? Nou, het is wel, het is wel uh, sinds wij in 2011, uh, dat was onze laatste langere periode in Suriname... van 2008 tot 2011, drie schooljaren vanwege onze kinderen... Ja. Die wilde we niet uh, halverwege laten switchen. Toen we terugkwamen, merkte ik dat het inderdaad uh, lastiger, nog lastiger is geworden voor freelancers. Je moet met een nog uh, spannender invalshoek komen. Voor nog minder geld, nog kortere tijd uh, dat mooie verhaal zien te maken. Ja, ja voor jou ook tien anderen. Dat is ook een beetje de. En freelancers wordt gewoon uh, als eerste op bezuinigd. Dus dat valt inderdaad niet mee. En ik had toen eigenlijk uh, vanaf dat moment. kon ik met die roman aan de slag. En zwangsmant, uh, ja, uh, <laughs> is het best lastig. Ja. Ik, uh... ja. Uh, nou ja, dan, dan zeggen we dank aan de oude Frits dat hij... Een ja, nee, nee, maar goed, dat, dat, dat wat ik wilde ik vertellen. We maken veel reizen met die kinderen en dat, uh, ja, dat, dat doen we dan op kosten van opa. Dat nou, is, uh... wat, wat ik ook wel mooi vind, is dat, dat uh, ja, de mensen die wij van kunststof hebben gesproken over uh, jullie... die zeggen, ja, ondertussen zijn die mensen ook op allerlei manieren toch bezig Suriname verder te helpen. Hè? Ik bedoel, uh, ja. meedoen aan het oprichten van een krant... En, allerlei manieren, figuren ondersteunen. Hoe werkt dat dan in de praktijk? We gaan uh, allebei twee, drie keer per jaar uh, op en neer. En soms uh, nemen we kinderen mee. We zijn nu dat is wel leuk om te vertellen, mijn vrouw Meam is... Uh, ja, ik zeg altijd mijn vrouw, want als je in Suriname ja. zegt dat het je vriendin is... dan denk je, nee, ja, welke? Dat, niet, dat nee. is heel zwaar. <laughs> welke? Ja, okay. ja, dat is uh, precies. En ze hebben me ook wel gezegd, uh, met die vier kinderen... Eh, vrouwen vroegen me dat, hè. Dat, uh, ze zegt van, uh, van, goh, ja. is dat je vrouw, en zijn die vier kinderen van jou? En dan kijk eens dus maar aan, van, goh, vier kinderen bij bij, bij, bij vrouw? Bij één vrouw? Serieus, ja. ja, hè? ja. Van, of, of ik iets gemist had in ja. uh, mijn algemene ontwikkeling. Maar, <laughs> maar zij zit nu nog in Suriname, want ze heeft afgelopen zaterdag een... Um, nieuwe tentoonstelling geopend in een kindermuseum. En dat heeft ze zelf mede opgericht in okay. 2009. Wat voor soort museum is dat? Dat is eigenlijk een uh, jeugdcultuurhuis. Maar de term cultuur, daar is ook iets mee in Suriname. Want de vraag is welke cultuur. Maar uh, in feite is het dat wel. Uh, de, de, je kunt er iets leren, je kunt er iets doen, knutselen, schilderen, workshops volgen. En ze hebben het concept van het Tropenmuseum Junior overgenomen... aangepast aan de Surinaamse omstandigheden. Ja. Zodat kinderen daar in anderhalf uur de tijd krijgen... om kennis te maken met een compleet andere cultuur. Dus zij heeft er nu drie mede opgebouwd. Eerst over Ghana, vanwege het slavernijverleden. Tweede over Bombay, Mumbai, India, de en nu of China? Ja, maar jij bent zelf ook een soort van ambassadeur. Dus jullie brengen <laughs> daar dingen naartoe. Uh, je helpt de ontwikkeling uh, daar. daar uh. Ja, we hebben zelfs een keer school, uh, de capaciteit van school uh, verdubbeld door ja. een soort inzamelingsactie te houden. En andersom. Uh, probeer je het beeld van Suriname... zoals dat hier bestaat, te nuanceren. Ja. Zitten, je staat op een soort van kruispunt... of een scharnierfunctie heb je. Hoe, hoe, hoe, hoe ja, dat zelfs? is wel eens lastig. Uh, mijn uh, redacteur bij uh, Nijger van Ditmar... die heel secuur allemaal heeft doorgenomen... die, uh, die vindt dat ik uh, ge-surinamiseerd ben. Want, en wat voor opzicht... Uh, nou, dan kwam die mailtjes van me tegen... waarin toch allerlei Surinaamse groeten... en uh, in, in het boek zitten ook wat uh, Surinaamse woordjes... in ieder geval. Maar... Soms zit ik me dat wel eens af te vragen. Er was uh, ik was er, uh, dus afgelopen maand waren we er met z'n allen in. Ja. En ik heb daar Jalaya ook gepresenteerd. Dat was een fantastisch leuk uh, feestje. En toen ben ik geïnterviewd voor een, uh, nou niet een volle zaal, maar een vol erf, zeg maar. Buiten. Ja, ja. En toen vroeg die dame, die vroeg aan mij: uh, wat is er nou bij jou veranderd door Suriname? En dat vond ik eigenlijk een hele goede vraag. En ik begon eerst dan een beetje, toch, ja, zo ben ik, een beetje diplomatiek en voorzichtig. Van ja, je hebt geleerd om op een andere manier om je heen te kijken. Om die, die verbazing nog steeds als uitgangspunt te nemen. Maar ook te kijken: hé, hey, maar uh, in Suriname is, is de lucht elke avond compleet anders. Dat is alleen al een reden om in Suriname te gaan wonen. Hmm. Want het is, het is nooit hetzelfde. Ze noemen dat het Golden Hour. Maar het is fantastisch. Het is één keer rood, paars, blauw, uh, alle kleuren van de regenboog. Uh, kleurig groen, van fotografen weet ik, dat is, die gaan naar Suriname. Overdag moet je niet fotograferen, ja. is het licht te fel. Maar als je uh, het bos ingaat, dat noemen ze dan het regenwoud... Van, van groen bestaan zo ongelooflijk veel uh, schakeringen... Je, je, je, je ja. ziet hier gewoon een, een, een wandelende ja. Suriname-brochure ja, dus, te zijn. Ik ga binnenkort een reisgids schrijven, trouwens. Ja. Dus, uh, nou, dat, ja. dat is, uh, zeggen sommige critici, het enige waar Jelaya wellicht bij vlagen onder leidt dat het een wel heel grote staalkaart... van zo ongeveer alles ja. is wat zich in de Surinaamse samenleving voordoet. Hoe ervaar je die kritiek? Ja, dat, ja, dat mogen mensen vinden natuurlijk. En, en er heeft ook iemand ergens geschreven... dat, dat uh, die Samuel zich vertild heeft uh, door zo'n ambitieuze roman te schrijven. Ja, ik weet het niet. Uh, de andere kritiek is dat, dat er heel veel... Uh, en dat moet toch de journalist zijn... Uh, in, in de man die een roman probeert te schrijven... Ja. Er zit veel informatie in. Maar dat kan niet anders. Als je dat tijdsgevricht, die, die, die, die roerige geschiedenis van Suriname toch wil laten dat zien. Dat is waar, maar ook voor die maakt, mensen. Uh, naar mijn idee niet de, de fout. Dat je die karakters eigenlijk voortdurend voertuigen voor nee. die informatie laat zijn. Die informatie die weef je er op een knappe manier tussendoor. En je ziet heus wel dat je een journalistieke pen hebt. Die neem je mee. Die kun je ook niet nee. ontkennen in jezelf, lijkt me. Maar het is niet zo dat die. Um, Protagonist in deze roman voortdurend... allerlei informatieve exclamaties... richting nee, nee. de lezer kwakken. Nee. Uh, nee, dat zeker niet. Nee. Um, laten we nog, nog, nog even... nader kijken naar die samenleving... waarop jij uh, inzoomt... Hè, met, uh, met, dit, uh, met dit boek. Um, die... ja, laten we zeggen... die, die huigelachtigheid... misschien dat, dat schijn en wezen... zoals je het zelf formuleerde... heeft ook... Een, een, een heel duidelijk punt. We, ja, laten we zeggen, de decembermoorden. Ze, ze zijn niet in alle eerlijkheid besproken. Nee. Ze zijn tot op de dag van vandaag eigenlijk ook niet totaal beoordeeld. Laat staan veroordeeld. Nee, nee, nee, ik vermoed dat het ook niet gaat gebeuren. Hoe zit dat nou? Ja, dat is een goede vraag. Ik las vandaag toevallig dat. Uh, er, is een, uh, het, het, het, er is een proces gaande sinds 2007. Bouters is uh, gedaagd met nog 24 andere ja. verdachten. Uh, het is nooit naar die rechtszaal gegaan. Maar er zijn iets van 50, 60 uh, zittingen geweest. Het is een uiterst uh, traag verlopend proces. En dan, uh, dat komt ook omdat er uh, een keertje de aanklager is volgens mij overleden. Er is ja, ja. ook een van de rechters overleden. Het nou, schiet uh, totaal niet op. En nu het schiet het schiet helemaal niet op. Want ze hebben uh, een dik jaar geleden een amnestiewet aangenomen. En waardoor ze die verdachten dus vrijuit zouden kunnen gaan. Amnestie zouden. Ja, maar zouden de vraag gaan. is natuurlijk: ja. van hoe verklaar jij nou dat. Dat die helderheid er maar niet komt. Dat die samenleving nee. dus om de hete brei heen blijft. Draaien. Nou, maar ik denk dat het niet kan. Ik heb. Uh, het zit ook in de roman, want het is. Uh, nou, het is niet echt de plot, uh, vind ik zelf. Maar het eindigt er wel mee. Uh, ik laat Jason, uh, de journalist, daar wel iets over zeggen. Dat het, uh, kijk, als Bouters en die andere verdachten zouden worden veroordeeld, dan. Mm -hmm. uh, zou de hele samenleving in één keer op los schroeven komen te staan? Ja. Ook de rechtsstaat zou op los schroeven komen te staan. Andersom, als, als, als, ze, als ze het proces uh, zouden staken. Wat, wat uh, denk ik waarschijnlijk is. Wat binnenkort wel uh, staat te gebeuren. Maar het is allemaal zo broos en jong. Maar het gaat en verder de, dan, laten we zeggen, de, de, de maatschappij of de politiek. Het, het, het, het, het, het, het zit, maak ik ook uit Jelaya op in mensen zelf. Hè. Jij laat jouw hoofdfiguur Sten, die taxichauffeur... Hè, ja. die dus in die decembernacht van de moorden mensen heeft vervoerd, zeggen... ik praat niet over dat ding. Nooit met niemand. Dat heb ik zo afgesproken met de militairen en vooral met mezelf. En ja. daar gaat het ja. natuurlijk om, met mezelf. Wat is het nou in de Surinamer, voor zover je mag generaliseren... dat ze het zelf ook niet willen of durven of kunnen of wagen? Nou, ik denk dat het dus heel uh, direct te maken heeft met... Uh... Dat hij, uh, in, hij heeft dus daarvoor heeft hij al die aardige dingen met die militairen meegemaakt. Hij heeft geen keuze, hij moet voor ze werken. Voor een deel is het de angst, oké. Okay. Ja, dat is angst en voor uh, Represailles ten opzichte van zijn, van zijn familie. Van zijn kinderen, zijn moeder. Ja. Nou En, en dan uh, leert hij zichzelf aan, en ik heb het een beetje symbolisch geprobeerd te brengen. Dat dit, dit is heel merkwaardig, maar hij is als taxichauffeur, leidt hij aan star. Ja. Dus het kan bijna niet dat hij taxichauffeur is. En toch, hij kent uh, Panama. Hij heeft het misschien ook echt niet gezien. Okay. Nee, en, maar hij neemt zichzelf voor. En dat heb ik wel in het boek zitten. Uh, of hij nou, uh, of zijn geweten niet, niet uh, in orde is, dat weet ik niet. Want uh, hij gaat ook op een bepaalde manier met vrouwen om. Kijk, als hij een, een, een mooie vrouw zijn pad kruist... dat laat ik deel op een gegeven moment zeggen... Van ja, komt het bij hem niet in hem op als die vrouw iets wil. Of ja, dan ga je een vrouw toch niet weigeren? Kom op. Nee, maar wat, maar hij, wat hij zelf uh, daarvan zou vinden... of hij daarmee eens een andere vrouw uh, zou bedriegen... Ja, dat is iets nee, anders. Maar dat is ook dus inderdaad dat... waar ik heen wil. Op pagina 305, hm. Diederik. Ja. Van jouw hoogste eigen roman. Ja. De hamvraag luidt, waar is het geweten in dit land? En hoe zou jij die ja, nou, niet als, als, als, als, als figuur in de roman... Hè, dus niet uit de mond van een van de, van de figuren die een rol speelt in dit verhaal... maar hoe zou jij die vraag zelf als auteur beantwoorden? Waar is het geweten in dat land? Ik denk dat het geweten te veel is, is uh, vers, versnipperd. Dat, dat, er, uh, dat het ook te maken heeft met van... Uh, de een kan wel uh, nu met het verhaal naar buiten komen, zoals volgens hem uh, bepaalde dingen, of volgens haar bepaalde dingen zijn gebeurd. Maar daar uh, sleept hij zijn hele familie, zijn buren, zijn, uh, daarmee zou de hele samenleving ontwricht worden. Maar er worden. zit een achterkant aan. Uh, kijk, als je het niet doet, dan kan het zomaar zijn dat er zich op een gegeven moment een situatie voordoet waardoor bepaalde dingen bekend worden. Ja. En dat gebeurt ook bij die Stan en Deo, ja. die twee vrienden. Want die komen plotseling tegenover elkaar te staan. He, plotseling blijkt die deel. dat zijn mijn vriend Sten ja. in die decembernacht. Misschien wel militairen heeft vervoerd die betrokken zijn ja. geweest bij die liquidaties. Ja, ja. En de mannen krijgen ruzie. Dus ik wil maar zeggen, als je het niet ja. zegt. dan kan het op een dag opduiken. Ja, dus ze stonden klopt. misschien nog groter. Ja. Ja. En hoe, hoe komt het dan dat mensen er toch, toch niet straight nee. zijn? Nee nee, nee, nee, nee. Maar dat is. Dat is uh, ja, waarschijnlijk uh, uh, toch een soort natuurlijke reserve of een. Uh, en ik, ik, uh, ik, ik kan het zelf ook niet goed uitleggen hoor. Maar dit, uh... Kunnen zij het goed uitleggen? Nee. Nee. En het is ook ook. Uh, uh, goede journalisten die echt. Alle. Uh, daar heb ik me veel mee samengewerkt met. Uh, Nita Rantjanan. Uh, die nu een nieuwe, nieuwe nieuwssite heeft opgezet. Uh, ze volgt al die zittingen in het proces. En ze denkt ook van. Nou, maar het, het kan bijna niet dat er. dat er straks een uitspraak komt. Dus uh, puur zoals het nu wordt gevoerd door een amnestiewet. en. Ja. Is het, is het misschien toch de prijs die wordt betaald... voor zo'n hoog gecompliceerde, mede door ons Nederlanders zelf... Hè, ingerichte uh, multiculturele samenleving met zoveel minderheden... die allemaal rekening met elkaar moeten houden... dat je daar niet recht door recht aan kunt zeggen wat je precies dat van dingen Ja, Dat zou uh, kunnen. Ja, misschien dat dat een uh, rol speelt. Maar ja, puur uh, uh, praktisch, wat in Suriname gebeurd is... is dat uh, nabestaanden van uh, slachtoffers zijn over en weer getrouwd met uh, familieleden van uh, verdachten. Ja. ja. Nou, dan, dan heb je eigenlijk ook al een, een antwoord. Of een, ja, een antwoord niet. Je bent niet. verwevende met top. Ja, dat is het. En, je en, hebt er en, eigenlijk geen belang bij, bij de waarheid. Nee. De waarheid is dan het zwaard. Ja. Ja, dus, ja goed, ik heb uh, in de aanloop naar de verkiezingen van 2010... veel met jongeren gesproken. Er is een probleem in de politiek, is voorname dat uh, die vrouw wordt bedreven door 60-plussers... ja. Uh, alleen Brunswijk is nog iets jonger, maar Boutens is ook al. Uh, en dan maar, wordt het ja, uiteindelijk allemaal opgelost door die Jelaya. Die, die, die vrouw, die geadoreerde ja. vrouw. Uh, zowel favoriet van Sten als van Deel. Zij verzoent. Zij verzoent. Zij verzoend. En dat doen ja. Surinaamse vrouwen? Ja, Surinaamse vrouwen zijn veel slimmer. Nou, ik, ik wil zeggen iets over de jongeren en over vrouwen. In 2005 ja? ja? heb ik het perspectief van die vrouwen genomen. En uh, vrouwen die zeggen... Uh, vrouwen zijn in Suriname ontzettend belangrijk... behalve in de politiek en in het bedrijfsleven. Ja. ja. Als ze daar nou wat uh, een belangrijke rol in zouden spelen... dan zou dat, dat uh, de typische haantjesgedrag zou misschien uh, weggaan en zou ook. Want dat is uh, heel erg nog geleid door de etnische verschillen. Mm -hmm. uh, er zijn nog verschillende etnische partijen, dan zou dat ook opgelost zijn. Jongeren zeggen van nou, misschien moet het nog één generatie duren. Dat, uh, de generatie Boutersen, Venetiaan is echt wat ouder... Uh, Somo van de Javaanse partij... Die is nu ook dik in de Ja, dus jij zegt nou, van... het, het is nu aan de vrouwen. Aan de vrouwen om, en de om, om, jongeren. Ook politiek. Ze ja. gaan verzoenen en aan de jongeren. Ja. Ja. En ik heb uh, daarom ook Jelaya... zo'n uh, cruciale rol toch in het boek gegeven. Ja, verzoenend. Ja, ze heeft de vijloos in de gaten. Ja, die op een hele wijze manier. Niet, niet ja. verzoenen, zo nou jongens ophouden nee. met kibbelen... maar veel dieper dan dat. Ja. Is dat, uh... Dan zijn we bij een moraal, die Diederik. <laughs> zijn we nu bij een moraal. Ja. Ja, ik weet het niet. Leven Dat, uh... de feminine factor. Ja. Hé, hey, de tegel. Die er oh, de zo... tegel. Oh, wat ja. gaat daar over? Uh, daar heb ik uh, uh, raad voor, uh, advies voor ingewonnen. Want ik wil natuurlijk toch een oddo uh, op die tegel schrijven. Dat is een Surinaamse wijsheid of spreuk. Ja. Ik uh, lees hem even voor en dan zal ik hem uitleggen: ja. uh, Mina banchetti nabatra batra, tissimi kombaka. Ik spreek hem niet echt uh, uh, vloeiend. Nou, dan maar... wil ik hem nog een keer horen. Ja. Doe nog maar een keer. Mina ja. Banchetti na Batra. Tissimi Yusakumbaka. Hij ah, ja prachtig. Hij is al een stuk beter. Ja, <laughs> <laughs> nou, dat, uh, uh, dat betekent eigenlijk... Uh, dit smaakt naar meer. <laughs> maar dat, is, dat zijn natuurlijk veel meer woorden. Het is dus letterlijk, ja. maar Odo's oh, moet je vaak niet letterlijk vertalen. Maar uh, Batra is een fles. Pancetti is van Banket, maar is iets lekkers. Mm -hmm. En Mina is... Ik ben, ik ben iets lekkers in een fles. Tissimi. Proef mij. Ja en kombaka. en je zal altijd terugkomen. Oh, nou, dat is, dat is mooi. Op ja. mijn uh, eigen ding... Ik, tsunami... Of je moet er niks van hebben, je komt er nooit meer terug. Of het uh, gaat in je bloed zitten. Nou, ja, je, je beschrijft hier op poëtische wijze... Een, uh, een verslaving, feitelijk. Ja, misschien is het dat. Ja, ja, ja. die dan wel verslaafd. Aan Suriname, en dat kost centjes. Verslavingen kost, ja, dat ja, moet je ach, bijleggen. Ja. Ja. Hé, hey, uh, ik dank je hartelijk uh, ja, graag, voor dit gesprek. Nou, leuk. Ik, uh, ik vond het ook heel fijn dat je er was. Diederik Samwell, een Surinaamse roman, Jelaya. En we gaan nog eventjes naar uh, twee dingen. Uh, u kunt uh, na achter blijven luisteren, hier op Radio 1. De zomerserie ideeën voor een nieuw Nederland. Govert van Brakel, die praat met ondernemers... over de toekomst voor midden- en kleinbedrijven. en zzp Nederland... Johan Marink is directeur van ZZP in Nederland en Jacqueline Zuidweg heeft een schuldsaneringsbedrijf voor ondernemers. Beide verlenen diensten in deze tijd zeer gewild natuurlijk en hebben weinig last van de crisis. Twee dingen naar achter. En wij zijn er morgen weer van Kunsthof. Diederik, nogmaals bedankt. Graag gedaan. Op mijn huis of Suriname? Uh, ik ga nu naar de verjaardag van Hans Walder. Oké, okay, je beste vriend. Ja. Ja, maar... Dit was aflevering 2679. Ik weet het in één keer. Morgen ontvangen wij opera regisseur Floris Visser. Tot dan. Radio 1. Hey, Kunststoffen. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Altijd al eens je favoriete schrijver willen ontmoeten, of er een avond mee uit willen gaan.